Uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De twee eigenaren van een zorgboerderij in Wedde in Groningen moeten allebei vijf jaar en vier maanden de cel in. De mannen van 37 en 63 hebben de bewoners van de instelling mishandeld en vernederd. Deze verslaggever van RTV Noord weet meer over de verdachten. Ze zijn eigenlijk het brein achter de mishandelingen, pesterijen, vernederingen op dus die zorgboerderij in Wedde in Groningen. Waar meervoudige gehandicapten ja, zorg kregen. En de rechter die vertelde vandaag ook wat dan die mishandelingen zijn. Nou, onder andere op een loopband zetten van een cliënt... vervolgens de handen vaststepen aan de reling en dan die loopband aanzetten. Nou, mensen werden ook onder een druppelende kraan gezet. De mishandelingen kwamen aan het licht door journalist Alberto Stegenman. Het natuurgebied bij Leusden, waar dinsdag een meisje werd gebeten door een wolf, wordt deels afgesloten. Doet de gemeente na advies van de provincie uit voorzorg. Het meisje van 9 werd kort in haar zij gebeten in het natuurgebied toen ze daar met de buitenschoolse opvang was. Het kind hield lichte verwondingen over aan de wolvenbeet. Een automobilist die gisteravond in Parijs inreed op een terras... deed dat misschien toch expres. Dat meldt het Franse OM. Gisteren ging de politie nog uit van een ongeluk. De auto reed met hoge snelheid in op het terras van een restaurant. Er kwam één iemand om het leven en zes anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 24 uit de buurt van Parijs. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag. En de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit er alweer op. Vandaag was het tijd voor de Zeven Heuvelen. Een flinke kuitenbijter waar je veel moet klimmen en dalen. Je zou dus denken dat verslaggever Suus Boslo, die ook meeloopt, een pittige dag heeft gehad. Maar het viel eigenlijk me prima vandaag. Zeker de eerste nou, kilometer of 30 liep ik op een gegeven moment achter een Zwitserse kolonne aan... Ja, in hoog tempo, maar dan ga je zeker de eerste paar kilometers even vlot door en dat helpt. Ja, ouwe bikkel die Suus, ze kregen wel met een tegenvaller te maken. De organisatie besloot dat de route van morgen op de laatste dag wordt ingekort met 10 kilometer. Heeft te maken met de warmte die morgen wordt verwacht. Nou, eerst nog even het weer van vandaag dan. Vanavond klaart het op en is er nog meer zon. En morgen inderdaad nog zonniger en ook warmer dus. Maximaal 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat er ongeveer 90 kilometer file. De langste files staan op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp, tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A4. 8 kilometer file, de rijbaan is daar dicht na een ongeluk. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via Amsterdam over de A9 en de A4. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, tussen Krulpert komplein en Zaanstad-Assendelft. Een kwartier vertraging door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Afrit Haardem-Zuid. Twintig minuten op onthoudt, staat een bus met pech. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoeverdorp en Afrit AMC een kwartier vertraging. Op de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Op de tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg is de vertraging daardoor een kwartier. En tot zover de ANB Verkeersinformatie.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 Just every little boy and girl to earn as much as they can possibly then turn around and spend it foolishly We created us a credit card a mess we spend the money that we don't possess our religion is to grow and blow it all so we're shopping every Sunday at the mall all we ever want is more a lot more than we have before so take me on your home. Consolidate so you can afford to go and spend some more when you get bored. All we ever want is more. A lot more than we have before. So take me to your prayer.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 Tonight you fall, and they fall you know he hits It kept me through it all I let my guard down And then you pulled the rug I was getting kinda used to being So what you love Als de regens om je oren slaan, heel de wereld zit achter jou aan. Kom dan bij mij in de te staan, tot jij mijn liefde voelt. Val daar vond met zijn sterrenpracht. En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Ik weet wel dat jij nog vol twijfel zit. Maar bij mij krijg jij het fijn. Bij ons allereerste ogenblik Zag ik al precies waar jij moest zijn Ik lijd honger, ik lijd dorst en kou Ik struim de straten af voor dag en dag Er is niets dat ik niet doe voor jou Jij mijn liefde Ik maak je gelukkig, ik maak je dromen waar. Ik doe alles voor je, zegt het maar. Al moet ik tien keer je Tot jij mijn liefde voelt. Tot jij mijn liefde voelt. Goedemiddag. De hoofdpunten van het NOS-journaal. Het gebied bij Landgoed Dentreek in de gemeente Leusden is tijdelijk afgesloten. Het heeft de gemeente besloten nadat recent een kind in het gebied werd gebeten door een wolf. Er zijn in korte tijd meerdere incidenten geweest in de regio met de wolf. De automobilist die gisteravond in Parijs inreed op een terras, heeft dat mogelijk toch met opzet gedaan. Dat meldt het Franse OM. Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk. Zeker één persoon kwam om, zes anderen raakten gewond. De deelnemers aan de vierdaagse in Nijmegen hoeven morgen niet zo ver te lopen. Vanwege de verwachte warmte zijn de routes met 10 kilometer ingekort. Het weer, flink wat zon bij 22 tot 28 graden. En morgen dus wat warmer, het wordt rond de 30 graden. De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 als het even komt, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat ik op jou wacht en dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen: voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. De koffels staan al buiten.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 Als het even komt, dan bleef ik nog een nacht weer aan Als het even komt, dan bleef ik nog een nacht weer aan Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht En dat de toekomst naar ons slacht Dan zou ik zeggen, voor de zoveelste keer Ik wil geen ander nooit meer Destiny.